Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een demonstratie in Moskou zijn tientallen mensen opgepakt... onder wie oppositieleider Navalny. De demonstranten die wilden hun steun betuigen aan een onderzoeksjournalist... die vorige week werd opgepakt op verdenking van drugshandel. Hij is inmiddels weer vrij. De demonstranten die denken dat Ivan Golunov erin is geluist, Ze eisen dat de agenten die betrokken waren bij de zaak worden vervolgd. Veel belangrijke digitale systemen in Nederland... zijn nog steeds niet goed beveiligd. Daardoor komt de nationale veiligheid in gevaar... en kan het water, gas of stroom uitvallen. Dat zegt de Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid. En de grootste dreiging van cyberaanvallen... komt uit landen als China, Iran en Rusland. Bij een aanval van Houthis uit Jemen op een vliegveld in Saudi-Arabië... zijn zeker 26 mensen gewond geraakt. Er zou een projectiel zijn afgevuurd op de aankomsthal van de luchthaven... Acht mensen die liggen in het ziekenhuis, onder wie twee kinderen. De regering van Jemen die strijdt al jaren met de Houthi-rebellen... en wordt daarbij gesteund door een coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië. In Rotterdam staan meerdere straten blank door een breuk in een waterleiding. Verschillende woningen die ondervinden hinder. En vooral de wijk Overschie is getroffen, maar ook in Katendrecht is de wateroverlast. Volgens de brandweer is er ook een gaslek aan de schielaan in Overschie. De hulpdiensten die zijn te plaatsen en ook medewerkers van waterleidingsbedrijf Evides zijn onderweg. De schrijver van de hitserie Tsjernobyl over de kernramp van 1986 roept toeristen op zich een beetje normaal te gedragen... als ze het rampgebied bezoeken. Hij vindt het goed dat de toerisme in de Oekraïnse regio opleeft door zijn serie. Maar zit ermee in zijn maag dat toeristen zich te soms respectloos gedragen. Lieptepunt is een foto op Instagram van een vrouw... die in haar ondergoed poseert bij de spookstad Pripyat... niet ver van de kerncentrale. Nou, als je naar Tsjernobyl gaat, vergeet dan niet... dat zich daar een tragedie heeft voltrokken, zegt de schrijver. Het weer nog, er trekt uh, flink wat regen van Zuidoost naar Noordwest. Vanmiddag is het overwegend droog bij een graad of twintig. Maar vanavond in het Zuidwesten opnieuw een bui met... ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMWB. Er staan op dit moment geen files. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Land.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 Ja, welkom terug bij het 2 uh, uur van ZandvoortLust op deze woensdag, de 12e juni. En, en uh, we gaan naar de 2 uur, we hebben nog wat cultuurnieuws. En we hebben nog ja, een heleboel andere dingen. Maar we hebben nog muziek ook. Ook dat hoor. Kun je ook nog. Ja, ik heb me even een beetje Kersafly opeet. Lekker hoor. Dank je, Bep. Lekker. Ja, hij heeft wel gezellig, hè? Hè? Nu onze razende reporters binnen zijn gekomen. Oh, zijn ze binnen? Bekleumd en wel. Bekleumd nog wel. Bekleumd en wel. Oké, okay. nou, we gaan zo met ze praten. Maar eerst even de new seekers. I'd like to teach the world to sing. And furnish it with love. Grow apple trees and honey bees. world to save And I like to teach the world to sing, and that was a lekker oudje This is Andrew Galt, and thank you for being thank a friend. You for being a friend. Travel down a road and back again. Your heart is true, you're a pal and a confidant. I'm not ashamed to say, I hope it always will. Stay this way My hat is on you for being a Het is woensdag, het is nog steeds 12, uh, 12 juni. We hebben de cultuur al een beetje gehad. Maar uh, er vindt natuurlijk nog veel meer cultuur. Nou ja, andere cultuur dan plaats. Want uh, ja. Uh, aanstaande zaterdag, uh, dames en heren, dan is het uh, groot feest in Zandvoort. Want dan hebben we Zandvoort 24 uur. En uh, dat uh, belooft aardig wat te worden. Uh, dus uh, we gaan er eens even over babbelen. Want CFM, ons uh, eigen echte trouwe radiostation. Laat maar liefst ook 24 uur daar uitzenden. Dat ook nog eens een keer. Vanuit een mobiele studio die komt in eh, het Amsterdam Beach Hotel. Daar zitten we. Want als het weer is als vandaag, moet je wel overdekt zitten natuurlijk. Ja, mevrouw, ja. wilt u niet zo met dat vorkje kletteren? dat kan wel. <lacht> <lacht> dus hier aangeschoven onze razende pits-reporters, dames pits en pits heren. Pitspoes en pits-hond. <lacht> We zijn elke keer wacht We hebben het maar niet voor over die pitpoezen. En Onze pitspaal. Ja. <laughs> ja. Nou, oké. Okay. Maar um, Ruud, het is niet 24 uur als eerste. Wij, oh. wij gaan in ieder geval van... Vanaf uh, 6 uur s ochtend tot um, 12 uur s'nachts uh, uitzenden. Oké, okay. ja. dus die is de eerste de eerste uur. Het scheelt laat je... niet veel. Nee. Het scheelt niet veel, nee. Nee, nee. maar het is toch echt. Er is 6 uur meer. over. Oké, okay. jij ja. Ja, moet slapen natuurlijk. Ja, dan ja, kunt u even rustig gaan liggen. En het was zo eigenlijk: uh, er worden heel veel mooie evenementen georganiseerd. Maar uh, de, uh, de enige die echt 24 uur doorgaat, dat is de cycling op het, uh, op het circuit. De 24 uur cycling. En mm -hmm. dan mogen mensen echt op hun fiets. Um, ja, fietsen op, op het circuit. Ja. En dat is wel een unieke ervaring. Ja. Dus uh, ja, daar gaan we zeker uh, ook verslag uh, van doen uh, op, uh, op deze dag. Maar wat vooral het uh, doel is uh, tijdens die 24 uur van Zandvoort... is dat uh, wij als ZFM van uh, 6 uur s ochtends beginnen we met het jazzprogramma yes en daarna gaan we langzaam met een uh, rode draad door de hele dag heen... en doen we eigenlijk allemaal verslag van al die mooie evenementen... die tijdens de 24 uur van Zandvoort... Uh, plaatsvinden. Uh, en wat, en, zijn, en uh, wat zijn dat voor evenementen? Ja, dat, de, de, je kan uh, denken aan muziekevenementen. Je kan denken aan, uh, aan, aan, aan activiteiten. Zoals is er een moordspel bij Center centerparks. Je kan... Uh, natuur? In de ochtend, natuur kan je in de ochtend. Kan je uh, vroeger bij de, bij de pannenkoekenhuis de buinpan. Uh, kan je uh, om 6 uur s ochtends een wandeling uh, gaan uh, gaan doen van drie ja, uur. De vroege vogelsafari. De, ja, de vroege <laughs> vogelsafari. En daar hebben we zelfs ook een verslaggever mee lopen. En dat is wel heel erg leuk. Steen. Hans ja. Wassenaar heeft oh. de eer om uh, daar uh, mee uh, heen te maar gaan Maar er zijn uh, ook uh, bunkerwandelingen. En uh, smiddags ook weer op safari door de duinen. Het, het museum uh, heeft van alles te doen. Hele leuke workshops. Uh, de ondernemers in Zandvoort, in het dorp, hebben allemaal uh, ontzettend leuke workshops die ze aanbieden. Um, nou ja, het circuit natuurlijk wat, wat ook meedoet. Het strand wat meedoet. Daar zijn ook enorm veel leuke dingen te beleven. Je mag zelf gaan koken op het strand bij Mooi Weer. Onder begeleiding van een van de koks. En um, uh, uh, uh, wat is, je, mag, je mag voor een dag trouwen. Dat kan ook. Ik wilde hem geen tijd hebben, maar ik oh, ja. het had hem niet ten huwelijk gevraagd. Had ik Ja. Roy had mij ten huwelijk gevraagd. En oh. uh, omdat ik zeker wist dat het voor een dag was en niet een nacht erachteraan geplakt, <laughs> nacht heb ik ja echt. gezegd. <laughs> <laughs> dat nou, dat gaat publiek trekken, jongens. Ja, dat gaat publiek <laughs> ja. trekken. Also, dat zijn leuke, allemaal hele ja. leuke ja. evenementen. En wat heel leuk is: cocktail shaken. Want ja, de Zandvoort heeft zijn eigen cocktail gekregen, de Surf. Die is uh, of bedacht door Rabbel. En uh, Rabbel heeft meegaan met een wedstrijd waar, uh, waar uh, Beach Club 5 het wapen van Zandvoort um, aan mee hebben gedaan. En die zaten in de finale afgelopen, ja, afgelopen winter. En, en toen uh, werd uh, bij uh, Mango's Beach Bar de gemaakt En toen is de surf eruit gekomen. Een hele lekkere een frisse blauwe cocktail. Ja. En um, die wordt ook gepresenteerd tijdens de Vrienden van Zandvoort Live. Leuk. En daar op dat mooie plein, uh, Badhuisplein, staat ook dit jaar... Een, uh, of dit jaar, dit is het eerste evenement. Maar er staat een heel groot podium met allemaal bekende Zandvoortse artiesten. De Vrienden van Zandvoort Live heet het evenement. O, treedt ook op? Uh, <lacht> nee, nee, nee. nee. We denk het volgend Nog jaar. Niet. We moet ook wat op het Gaan lijstje voor pas... volgend jaar hebben, Ruud. Ja, ja dat is ja. waar. Oh, nee, ja. Maar wat leuk is, Jeroen van der Boom komt ook optreden. Is dat een uh, uh, uh, er dan? Die verbindt hem met Zandvoort. Uh, uh, uh, waaronder zijn zus woonde in Zandvoort. En hij heeft een eigen club gehad in Zandvoort. En zodoende hey. is hij gevraagd om op dit evenement... Uh, oh. Wat leuk, zeg. Maar wel, Yves Berendsen natuurlijk, Zandvoort, Luna, Luna en nog veel Fane, meer. En, en rond het podium op het Badhuisplein zijn tal van kraampjes... waar ook weer allerlei leuke dingen te koop en te doen zijn. En um, een van de meest bekende tatoeëerders van Nederland, uh, Debbie Zandvoort... Die zal daar ook staan op het badhuisplein met een kraam. En die gaat voor slechts 45 euro tatoeages zetten. Kleintjes, weliswaar hoor. Ja, ja nou, maar voor die prijs kan je het bij haar niet krijgen. Behalve op die dag. Weet je wat ik ga doen? Nou, wat ga Ik daarna doen? Zet op die dag. Oh. Mijn naam? Ja, op mijn bil. Oh, nou. Nou, dat is een <laughs> beetje te veel informatie. We gaan even een plaatje <laughs> draaien, maar we komen zo weer terug beren. Yes. Ja. Superman. En uh, ja, in verband met de tijd, want we hebben de druk. Uh, die plaat duurt heel erg lang. Maar als u fan bent van Bob Dylan, nou, dan moet u vooral Netflix in de gaten houden. Want vanaf vandaag gaat daar een nieuwe film in première over Bob Dylan door Martin Scorsese. Die heeft hem geschreven of geregisseerd. En dat schijnt een hele interessante documentaire te zijn over zijn tour uit de jaren 70. Dus uh, mocht u Dylan-fans zijn... Nou, dan moet u daar beslist uh, naar gaan kijken. Als je tenminste Netflix hebt. natuurlijk. Als je dat niet hebt, dan heb je pech. Goed, we gaan nog even verder babbelen... over die 24 uur van Zandvoort aanstaand weekend. Intussen is ook Hans Beuijen van de Bombschuitclub. Daar gaan we straks ook mee praten. Kortom, we hebben het zo druk vandaag. Lekker toch? Tja. Je zou uh, merken, Ruud... Dat, dat je het programma hebt heb gepresenteerd... de laatste dagen. Ja. Toch? Ik raak, ik raak er geheel overspannen. Helemaal laten zweten. Ja, ik zit helemaal te zweten hier. Het is niet te zweten. Ja, Rutte 24 uur. Ja, wat ik net al zei: dat, dat wordt echt een Hallo. festival Hallo. Op, op zich. Hè. Uh, met al die leuke kleine activiteiten georganiseerd trouwens door Standard Marketing. En uh, er is ook een hele mooie map uitgebracht met alle activiteiten die er te doen zijn. Met een mooie plattegrond. En die is uh, bij de VVV Standard te krijgen of bij andere deelnemende locaties. Um, wil men uh, wat meer informatie hebben? En die heeft zo'n map niet. Dat kan ook op www.24h.nl/slash Zandvoort. En uh, ja, dus dat, dat gaat heel wat uh, worden. En ik ben ook, moet eigenlijk ook wel even mijn trots uitspreken naar alle medewerkers binnen de omroep. Want uh, zonder hen was uh, het niet mogelijk om uh, deze uitzending op deze manier te gaan neerzetten. En we gaan echt van 6 uur s ochtends tot. Tot twaalf uur s'nachts uitzenden. We prikken het podium ook deels uh, door met de optredens. Dus die ga je ook live horen op de Zandvoortse Radio. En we houden u ook op de hoogte via de Zandvoort uh, app of de ZFM Zandvoort Facebookpagina. Met foto's en laatste nieuwtjes. Dus. Uh... Hartstikke leuk. Ja, en, en, en, welke, en welke programma's gaan er allemaal uh, live? Nee, ik het, hoorde, is, of, of, het is één programma. Oh, het is één programma. Dus je e gaat niet uh, Goedemorgen Zandvoort en Smiddels... Nee, nee, uh, nee, we, nee, nee. we, we hebben gekozen voor één programma... Het Geluid van Zandvoort, de 24 uur. Ja. En um, er worden ook uh, mooie jingles voor gemaakt. Dus dat is heel erg leuk. En uh, ja, geloof ik heeft Dolly ook nog een, uh, een vraag. Of wil je Dolly iets leuks aan toevoegen? Oh, nee, maar dat had straks ook gekund. Want uh, je had het net over, over de informatievoorziening... Uh, ja, mocht je helemaal blanco uh, naar die 24 uur gaan... dan is op het Badhuisplein is er een, uh, een stand. En daar kun je vanaf 11 uur alle informatie krijgen die je maar wilt hebben. En daar kun je ook uh, uh, kenbaar maken waar jouw interesses liggen. En dan zullen zij jou tips geven... van waar je op welke tijd dan het beste naartoe kunt gaan. Want het is uitermate lastig, denk ik, om zo je weg te vinden met ja. al die uh, dingen die te doen zijn. Dan is eigenlijk nog ook buiten die 24 uur om. Zijn er ook nog wat activiteiten? Er is bij Camping de Lakens een speciale kinderdag. Dat is misschien ja. voor de kids ook leuk om even naartoe te gaan tussendoor. En uh, straks gaat Hans ons van alles vertellen over de open dag uh, van uh, de bomschuitenclub. Want die is Helaas niet aangesloten bij die 24 uur. Maar uh, die is er wel. Dus daar is ook de mogelijkheid om naartoe te gaan. Maar daar gaat straks Hans ons alles over vertellen. Ja, en daar zullen wij ook gewoon aanwezig bij zijn. Uh, We gaan zeker nog even langs bij de Bomschuiterclub die dag. Uh, jij gaat er langs, hè, Dolly? Ja, ja, jij ja gaat, uh... ik uh, ga zaterdagmiddag even langs om polshoogte te nemen... en te kijken wat er allemaal uh, dan inderdaad te doen is. Dus het laatste verslag gooi je gewoon aankomende zaterdag van de 24 uur van Zandvoort. De hele dag door. Lekker radio luisteren, dus zeker de moeite waard. En anders gewoon eventjes naar het festival hard komen. En je kan ook heus wel even een kijkje in de studio nemen uh, bij uh, ja, de Amsterdam Beach Hotel waar we live zitten. Tot slot uh, Ruud. Um, mensen kunnen zich ook opgeven als uh, sidekick op die dag. En uh, dat kan via www. Z Z Z of, uh, sorry, even opnieuw. <laughs> www.24h.nl Slash Via die website kan men zich opgeven als sidekick voor 10 minuten. En dan kan je een mailtje sturen naar de website. En dan kan je je opgeven daar met wat je eigenlijk dan wil uh, vertellen. En, uh, en de zeven leukste verhalen, die worden uitgekozen als uh, sidekick. En die mogen dan ook live wat hun verhaal komen vertellen. Tijdens uh, die tien minuten, uh, kunnen we het uh, wel zeggen, niet vijf minuten van de sidekick, maar de tien minuten van de sidekick. Zo, <lacht> <lacht> dat, dat, is, dat is lang. <lacht> Goed, nou misschien ontdek je nog nieuw talent. Je, ja, weet, maar nooit. je weet het maar nooit. Je weet het maar nooit. Wij doen nog een Dat plaatje. zal dan wel de hoofdprijs zijn. Ja. Een jaar lang uh, ja. meedoen met zo'n Ja, ja misschien, misschien, is wel is wel leuk. misschien is het leuk, inderdaad. Dat is een hele goeie, Dolly. Ja. Dit is Peter Frampton van zijn nieuwe album The Thrill is Gone. En het is echt vette blues. The thrill is gone Maar door, maar uh, ik zei het al, we hebben een vol programma vandaag, dus we kunnen niet alles helemaal draaien, want het zijn allemaal lange liedjes en zo. Maar Peter Frampton, dus de man van uh, de, dat prachtige album Frampton Comes Alive en vroeger natuurlijk ook van de band The Hurt. Maar uh, deze borst heeft nu een prachtig blues album gemaakt, dat onder de titel The Thrill Is Gone en er staan hele vette, lekkere blues dingen onder. Onder andere Georgia On My Mind, maar dan geheel instrumentaal. En dat is echt geweldig. Dus eh, als u daarvan houdt, van Peter Frampton en van Vette Blues, nou, dan moet u gewoon dat album eh, even gaan beluisteren of aanschaffen. Nog beter. Het nieuws bij CFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Pep Zwerus. In het kader van de hier aanwezige Poes, zoals Ruud dat respectloos noemde. Het volgende nieuws, de Tweede Kamerlid van Aalst van de PVV... wil dat Pitspoesen weer terugkomen tijdens de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort. Ja, ze We... hebben Dolly gevraagd. Hoor. De PVV wil gewoon weer helemaal terug naar de tijd zoals de Formule 1 is geweest. Van Aalst is bekend dat hij geen blad voor de mond neemt. En namens de PVV vraagt het Kamerlid of minister Bruno Bruins dat moet gaan regelen. Van Aalst heeft het onderwerp aangezwengeld tijdens het algemeen overleg sportbeleid... dat komende week in de Tweede Kamer plaats gaat vinden. Het, het schaadt volgens de FIA-organisatie haaks op de moderne maatschappelijke normen en waarden... waar volgens Van Aalst hoort het bij de autosport. Een chauffeur is in Zandvoort aan de dood ontsnapt. In de nacht van maandag op dinsdag is een chauffeur op de Sofiaweg... Eh, op de verkeerde weghelft terechtgeraakt bij de spoorwegovergang... en hij ramde in volle vaart het hek dat de voetgangers van de weg af moet houden. Hij reed dermate hard dat de stalen balk die het hek aan de bovenkant bij elkaar houdt... dwars door zijn voorraam ging en zijn hoofd rakelings miste. Volgens getuigen zaten de haren van de bestuurder aan de balk... De bestuurder is bij de plaats van het ongeval weggelopen, maar later alsnog aangehouden. Er is nog niet bekend of er drugs, of drugs in het spel waren. In Bloemendaal is een gewonde gevallen op de Kleverlaan. Rond 11 uur dinsdagavond is er een melding binnengekomen van een incident waarbij mogelijk was geschoten. Inmiddels is er wel bekend dat er geen sprake is van een misdrijf. Twee ambulances, meerdere politiewagens en een traumahelikopter... werden gealarmeerd om hulp te verlenen. Het slachtoffer is daar hulp van ambulancepersoneel met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Tot zover wat regionaal nieuws van vandaag, 12 juni. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer, zomer of hartje winter... Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. Vanmiddag nemen de neerslagkansen af en breekt de zon af en toe door. De wind waait uit het westen en is matig van kracht. De temperatuur stijgt naar 17 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 12 graden en blijkt het wisselend bewolkt met enkele buien. Morgen schijnt geregeld de zon. Vooral in de middag komt het weer tot enkele buien, maar de temperatuur stijgt dan naar 19 graden. Vrijdag schijnt de zon volop en is het droog. De temperatuur stijgt naar 22 graden, maar vrijdagavond neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui weer toe. Ook in het weekend blijft het wisselvallig met zowel zaterdag als zondag enkele buien. Geregeld schijnt dan ook de zon. De temperatuur stijgt door beide dagen naar 20 tot 21 graden. En na het weekend neemt de wisselvalligheid af. De zon gaat schijnen, het blijft droog en de temperatuur stijgt dan naar. 24 graden. Dit was het weer van Rico Schreuder. Dat was het weer. Zie het er zelf Ja, en ik zei al, oh, we zitten rammetje, rammetje, bommetje, bommetje. Hè, vandaag We hebben zoveel te doen. Dat we Bijna helemaal in de stress hier achter die middagtafel. <lacht> het is echt eh, ongeloofloos allemaal wat we allemaal te doen hebben. En er is intussen ook aangeschoven Hans. En uh, hartelijk welkom. Gezellig dat, uh, dat je er bent. En Hans is van de Bomschuitenclub. En dat zijn onze benedenburen, zal ik maar zeggen. Ja, die zitten in hetzelfde pand als wij. Uh, Bomschuitenclub. Nou, uh, ik weet niet wat ze doen. Vertel eens wat. Goedemiddag Hans. Ik ben Hans Nijenhuis van de Bomschuitenclub. Van Zandvoort. En wij bouwen de Oud-Zandvoort In gedeeltes bouwen Oud-Zandvoort weer terug. Bijvoorbeeld beginnen met de bomstrijd, ja. ja. Met de bomstrijd En dan op uh, karren. Oude gebouwen van, uh, van Zandvoort brengen we weer terug in, uh, in, <coughs> in stijl. Of op een gegeven moment is vroeger geweest. Bijvoorbeeld uh, in de Zuid hadden we vroeger paviljoen uh, Franse, Fransen. Ja. Daar hebben wij een van gebouwd. We hebben bijvoorbeeld uh, de lunchroom uh, Karels. Wat nu de HEMA is nagebouwd. En... Zo hebben we nog veel meer van die gebouwen, we vroeger het. Eh, en, en zitten daar ook die gebouwen bij die uh, bijvoorbeeld uh, voor de oorlog hier gestaan hebben? Want toen was het nogal mooi in Zandvoort, uh, wat door de Duitsers allemaal plat gegooid is, die bende. En, en die oude gebouwen, kunnen, zijn die ook bij jullie terug te vinden of ja. maken jullie die ook? Ja, die hebben we helemaal nagebouwd. En dat is een, een mankette, die is wel 15 meter lang ja. en, die en die staat in het uh, Museum. Ja. Okay. En, daar, dus, en daar is in ieder geval. Dat hebben we gezien 60. heel en, erg mooi. Ja. Ja. En dat is ook uh, niet alleen dat hij 15 meter lang is, maar er is ook bijna 15 jaar aan gewerkt. Oké. Okay. Met verschillende leden. En uh, met hoeveel mensen doen jullie dat, Hans? Op het moment zitten we met uh, 11 uh, mensen. En we hebben een periode gehad waar we zeker wel 20 mensen hadden. Uh. Maar het is ook alweer een uh, handvaardigheidsclub. En in ieder geval, dat houdt in dat het. Een uitstervend beroep is of ja. een vak is. Of nou, een en ja, we, ja. en wat, ja. voor, wat voor materialen gebruiken jullie? Ja, gebruik hoofdzakelijk hout. Hoofdzakelijk hout. Hout, hout. hout. ja. En, en um, hoe, hoeveel, hoeveel tijd kost die hobby in de week, zo gemiddeld? Hoeveel, hoeveel tijd ben je daarmee bezig? Nou, er zijn wel mensen we nog maar één avond in de week mee bezig. Ja. En dat is het, altijd op dinsdagavond van 7 tot 10 uur, soms tot 11 uur. En dan is het alle even daar met een project bezig zijn. We dat we zeggen van nou, we komen volgende dag even terug. Of kijk, in het moment valt er nog wel mee dat we veel gepensioneerd hebben. Mm -hmm. En dan hebben we in ieder geval kunnen we zeggen van... ik kom door de week zelfs een keer een dag extra. Uh, uh, uh, uh, zijn er eens antwoord, uh, is er veel jeugd die, laten we zeggen... een beetje handig met de handjes is uh, qua handvaardigheid... Die, die zich bij jullie zouden kunnen aanmelden? Want ik neem aan dat dat anders een uitstervend verhaal is... En dat jullie nodig echt wel wat, wat jonge aanwas kunnen gebruiken. Of ik dat verkeerd? Nee, dat is eh, zo, het juist goed. Maar dat is helaas niet aan te komen. We hebben een paar keer een jonge lui gehad op een gegeven moment. Of jongeren. En die, ja, die kwamen en die zeiden, nou we gaan een bomschuit bouwen. En die zeiden, op een gegeven moment, volgende, dag, volgende week kwamen ze niet meer terug. En toen zeiden ze, nou ik dacht dat het eh, niet zo lang duurde. Maar om een bomschuit ja. te bouwen. Die jeugd bijna, een resultaat. Daar ben je bijna twee jaar mee bezig. Ja, ja. Maar goed, om een beetje schaal na te bouwen... dat is het toch wel eventjes... Uh, ja, echt wel een beetje vakwerk op een gegeven moment. En dan moet je ook echt uh, geduld... En, uh, en als hobby zien natuurlijk. Ja. Maar niet nou, bij deze dus inderdaad... een hele belangrijke omroep, uh, oproep... dames en heren, uh, luisteraars... heeft u kinderen waarvan u weet... dat ze handig zijn met, uh, met de hamer... en de nijptang en noem het allemaal maar op. En, de en met lijm. de schaaf en de lijm... en weet ik het al niet. De bomschuitenclub uh, kan jullie best gebruiken... En uh, dat is op zich natuurlijk een, een heel, mooi, uh, heel mooi verhaal. Uh, aanstaande zaterdag, open huis. Uh, open, van, dag, ja. open dag, van hoe laat, wat, hoe laat is dat? Uh, we hebben aanstaande zaterdag, de 15e, hebben wij ook uh, gelijk bij de 24 uur van Zandvoort ook een open dag. En dat houdt in dat we van, van 2 tot 5 uur uh, de deur open hebben voor iedereen die welkom is. En dat uh, om te bekijken wat wij zo in een jaar altijd maken, laat maar zeggen. En wat we bouwen en wat wij... En onze doelstelling is eigenlijk voor een de, voor de bobschuitclub. Nou kijk ik hier in de studio. En hier in de studio staan ook twee, uh, twee voorbeelden. Wat, wat, wat zijn dat wat hier in de studio staat? Komt dat ook bij jullie vandaan? Ja, dat komen jullie ook van ons vandaan. Dat, maar zeggen. dat is, die, uh, dat is het, uh, vanaf de trein. Vroeger kon je dan overdekt naar, het, naar de zee toe lopen. Ja. En dat is rond 1900 is het afgebrand, dacht ik ongeveer. En, uh, maar goed, daar hebben we in ieder geval de foto's die er van over zijn gebleven... en een man ...de manketten van gemaakt. Ja. En uh, die staat hier. Ja, dat is echt ook één Vanaf mangel. de trein overdekt naar zee... Ja, ja. ...en daar dan in een ja. badhuisje. Ja. <laughs> ja. Ja. <laughs> en dan ja. met huisje naar al de zee inlopen... ...zodat je vooral niet gezien werd. Ja. Dat is een prachtige mankette, Ja, ja is ook. Is Werkelijk. Is het, uh, ja, en zo hebben we natuurlijk ook bijvoorbeeld... ...het, uh, het badhuis van Zandvoort... ...met uh, laatste uh, de kruidvaart in Stad bijvoorbeeld. Ja, ja. En wat uh, bij Jupiter is... ...dat was vroeger... het. Uh, het postkantoor, ja, de, de handen op straat. De op schaal. Ja. Dat is de, de ABN-bank. Dat is de ABN-bank, ja. deze? Ja. Die is prachtig. Ja. En dat Ja, je kunt het wel zien. Het nou, als u op de webcam kijkt, dames en heren. De maquette staat, <laughs> staat nu op tafel. Dus dan kunt u even zien wat het allemaal is. en Wat, wat ze doen bij die Bomschuitenclub. En dat is echt een, een heel mooi verhaal. Dus bent u handig met de handen en vindt u het leuk om een hobby te hebben en met dit soort dingen bezig te zijn, modelbouw met name dus, nou, dan moet u daar gewoon eens gaan kijken aanstaande zaterdag, want het is zeer de moeite waard. En ze maken echt hele mooie dingen. Tolstraat, hè? Tolweg 10. Tolweg 10. Ja, dat is 10, want wij zijn 10 A. Dolly wil hier ook nog iets over zeggen? Ja, heel graag. Nee, niet weer die Dolly. ja. ja. Uh, de, de, de, de Bomschuitenclub is voornamelijk op zoek naar sponsors en donateurs. Want ze hebben natuurlijk te weinig leden om ja. alle kosten te kunnen dekken... van de huur van de ruimte en alle machinerieën die er zijn... en die onderhouden moeten worden. Uh, dus um, um, ja, mocht u de Bomschuitenclub een warm hart toedragen... en hen willen ondersteunen en inzien dat het heel belangrijk is dat deze club... Bezig blijft, denk er dan alsjeblieft eens over na om donateur te worden. Het kost je 12,50 per jaar. En uh, daar, daar, dat is een heel goed doel uh, voor onze Zandvoortse gemeenschap. En ook zeker voor onze Zandvoortse jeugd. En um, ja, dan krijg je dus altijd thuis een uitnodiging voor die open dag. Waar je lekker kunt uh, uh, vergapen aan alle mooie dingen. En een heerlijk drankje en een hapje daarvoor terugkrijgt. Nou, als ik zie dat ze alle schoonheid die Zandvoort heeft gehad, dat ze die zo mooi reconstrueren in het klein, dan is dit een. Uh Heel nobel doel om die club wel bij ons te houden. Dus, vindt uh, vindt ik, ik ga het helemaal in. Ja. Ja. Ga ja. jij ja. het ja. Ik ga het oh, dan heren. doe ik het ook. Ik ja. Ja, het jij doet doe het ook. Dan kan ik niet achterblijven. Nou, Hans, je 25 euro binnen. Bing, bing. Hij natuurlijk. Nee, maar dat is het. Lekker. Nee, maar tot nu toe heeft de club geloof ik maar één sponsor. Ja, één grote sponsor. Eén grote sponsor en een kleinere sponsor. Een haringsponsor. En de gebroeders Paap die sponsoren financieel. Maar uh, ja, daarmee houden ze net het hoofd boven water. Nee. En dan moet er ook niets geks gebeuren. Dus uh, sponsors, alstublieft. Neem contact op met de Bomschuitenclub. En uh, zorg dat deze club kan blijven bestaan. Ja, dat was het ook. De hietersom. De, de, de Zon. Ja, maar in ieder geval. Uh, aanstaande zaterdag verwacht bij je. We gaan zo verder praten. Oftewel, die blonde van Abba. <lacht> dat is makkelijker dan altijd zoiets. Ja, er worden iedereens allemaal prachtige ideeën geboren aan tafel in de studio. En dat is natuurlijk fantastisch. Dus, um, uh, ja, dat, ik vind dat wel een goed idee, uh, Hans. Om, um, um, wat Dolly zegt, uh, workshopjes te gaan organiseren... waardoor je die kinderen naar binnen krijgt. Want als je inderdaad in Timmerdorpen ziet... bijvoorbeeld die overal in het land in de zomervakanties... Uh, uh, gehouden worden, dan zijn ze toch altijd vol enthousiasme aan het timmeren en spijkeren en zagen en uh, noem het allemaal maar op. Is dat niet een idee om op die manier te proberen die jongelui naar de studio te krijgen? Of naar, de, naar de jullie club toe te krijgen? Tuurlijk is dat een idee. We zijn er ook al wat mee bezig geweest. En er kwam da daarop uit, tenminste dan, dat we in het begin naar twee, drie kinderen begrepen daarvan, van, van, vanaf de lagere school. Want dat werd promoten natuurlijk ook via die, die scholen. We hebben een paar keer een rondleiding gehad voor uh, overdag, dat de hele klas kwam kijken. En, maar daar praat je over de vijf, vijfde, of de groep zeven en achter in ieder geval. En ja, en daar is er wel belangstelling voor, maar om de kinderen daar een beetje te, te motiveren. En te zeggen van, god, zal het leuk zijn als je nog een keer terugkomt? En dan zeggen ze allemaal ja, op dat ja. moment. En als het dan komt, en je spreekt het een dag af, of in ieder geval een middag. En dan is het toch altijd moeilijk dat, dat er van de drie bijvoorbeeld eentje overblijft. En dat dus het... Uh, ja, en is, is dat niet een taak weggelegd... of is, er niet een, is het dan ook niet een idee... om uh, bijvoorbeeld de scholen hierbij te betrekken? Er zijn natuurlijk toch wel een stuk of wat... Uh, basisscholen hier in Zandvoort. Ja. Uh, om daar gewoon eens een keer heen te gaan... of om gewoon tegen die schoolklassen te zeggen... Die, die groepen die dat aankunnen... 7 en 8 bijvoorbeeld. Van nou jongens, net zoals dat we ze hier ook wel eens in de studio gehad hebben... is misschien ook wel eens handig... Als, als je gewoon uh, die scholen erbij betrekt... en zegt van jongens, kom eens kijken... en, en dan kun je zien wat er allemaal gebeurt... Want het kan toch niet zo zijn dat de jeugd tegenwoordig alleen nog maar achter de computer zit, hè? Nee, niet allemaal hoor. Dat is van nee. nee dat is, uh, maar in ieder geval, we hebben nog een paar keer gehad. En hebben we in school die klas hebben uitgenodigd. En er wordt toch wel driftig van, uh, gebruik van gemaakt hoor. Ja. Dat dus is echt enthousiast genoeg, tenminste dan. Ja, maar, de mensen, maar, moeten, mensen moeten denk ik vooral uh, leren dat het. Of weten dat het heel laagdrempelig is, hè? Dat je, dan, je hoeft in principe. Ja, je moet het gewoon, het, het vak, dat moet je leren. En dat kan ook eventueel natuurlijk straks voor je toekomst uh, weer belangrijk zijn. Want, laten we eerlijk zijn, uh, handwerkslieden, daar hebben we een grote kort aan op het ogenblik. He, iedereen nee. heeft maar van die pretstudies, maar uh, de, mensen die een, uh, bijvoorbeeld een stoel kunnen repareren, of noem maar, noem maar iets in, in die geest, uh, die zijn er niet zo gek veel meer. Nee, dat is het probleem ook juist op een gegeven moment. En we proberen ook een beetje te, te, te promoten. Door te zeggen, kom eens kijken op een gegeven moment. Ja. We zijn toen met, uh, met die groepen langs geweest. Maar die groepen, die hebben we ook alweer. Daarvan. Dan praat je over, bijvoorbeeld van over Jupiter. dan zeg je, ja, daar heeft vroeger het postkantoor gestaan. Maar dat, dat, dat spreekt ze helemaal niet aan natuurlijk. Ze nee, nee, nee. uh, weten niet eens wat een postkantoor is. Ja, nou, <lacht> zegt het wel. Bijvoorbeeld, dat is toch <lacht> bij de Bruna. <lacht> ja, dat <lacht> <Ja, lacht> is toch de Bruna. Daar, ja. daar, daar kan je, ja. Een postkantoor, is dat, bestaat dat nog? Uh, eh, maar, goed, maar, zo is het natuurlijk wel. Kijk, en dan zeggen wij, praten we over, over de strand en over een bomschuit. En dan denken ze, ja, wat met, met vingen ze dan? Ja, hier op Zandvoort natuurlijk schar. Maar ze zijn ja. ook, ook wel naar, naar de Haringvelden toe op een ja. Ja. En dan zeiden ze op een gegeven moment, ja, maar de Haring hou je toch... Uh, bij, bij de visboer bijvoorbeeld bij Patrick Berg, zeg maar wat. Dus, ja. dus het, maar uh, even een gekke vraag, dat woord bomschuit, waar komt dat vandaan? Omdat het een platbodem is. Wij okay. hadden hier op Zandvoort geen, geen haven... Nee. Dus die boten die werden op strand getrokken en dan moesten ze wel boven de vloedlijn trekken, want anders mm -hmm. spoelden ze het zwart weer weg natuurlijk op ja, ja, ja, ja. water werd. En daar komt het woord bomschuit. En daar kwam de, de naam bomschuit vandaan natuurlijk. Oké. Okay. Want wij gingen natuurlijk wij, ze gingen natuurlijk ook niet verder dan, eh, dan hier een beetje op de Noordzee ja. en bijvoorbeeld die, die grotere schepen twintig 2000 en muiden. En uh, Noordwijk en Scheveningen. Ja, die hadden dan een haven. Ja. Ja. Die kon ook verder en die konden ook langer wegblijven. Dus ja, en en... Uit, uit dat café, de haven van Zandvoort kon niks weg. Nee, nee. <laughs> ja. Nou, ik wist in ieder geval dat er heel veel mensen komen aanstaande zaterdag. Je bent toch op pad mensen naar die 24 uur, dus ga dan ook leven. even gezellig langs. Bij de Bomschatenclub aan de Tolweg nummer 10. En uh, als je dan uh, ook nog wil zien hoe een radiostudio eruit ziet, dan loop je nog even de trap op en dan zie je ze... Uh, dan ben je bij ons in de studio van ZFM. Daar zal ook wel iemand zitten, denk ik. Wat ja, zeg je? Ja. Ik denk dat hij Oh, ik denk dat je dicht is. Ja, uh. je allemaal, uh, zit er oh, zitten allemaal. Oh, jullie zitten. Oh ja, natuurlijk. Oh, wat een domme opmerkingen. Och, verschrikkelijk. Nou, we gaan het allemaal meemaken. In ieder geval, ik hoop dat jullie allemaal goed weer hebben. En dat het een gigantisch. Het wordt een succes. flitsend weekend in dit dorp. Het wordt een flitsend weekend. Ik zal er helaas niet bij zijn, want ik heb andere dingen te doen. Want uh, we hebben ook nog eens een keer voor andere zaken. Maar goed, maakt niet uit. Eh, uh, uh, ja. Ik ga nog een plaatje draaien. Hoe kun je ja, die? Ja, ja. Je goed? Nog een plaatje doen? Doe jij ja. maar een lekkere muziek. Nog één muziekje. Gaan wij uh, lekker napraten. Ja, maar, want dan <laughs> zit het er alweer op. We gaan even met z'n allen naar de champs DC. Ja. Ja, de bus staat voor. Komt u maar. Je me baladeerde sur l'avenue. Le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui.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 La balade des gens heureux, j'ai ta vie. La balade des gens heureux. Toi qui as planté un arbre dans ton petit jardin de banlieue, je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. tu le regardes C'est un enfant, il te ressemble un peu On vient lui chanter la balade La balade des gens heureux On vient et lui chanter, chanter la, balade, la balade des gens heureux Toi la star du haut de ta vague Descends vers nous, tu nous verras mieux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 Ja, dan hadden we dan een uh, Frans einde van ons programma? Ah, zo wordt het leuk, hoor, niet zo erg, maar Frans opziek. Hey, Gérard Lenormand en La Ballade de Saint-Gereux en daarvoor hoorde je Joes D'Arsain met Jean élysée En uh, ja, dan is het uh, gebeurd. Side, oui. We hadden weer pret vandaag, ja hoor. Dat was weer gezellig. Uh, ja, deze lunch Voor deze woensdag. Morgen is het natuurlijk uiteraard weer een uitzending met onze Dolly en onze Roy. En, en, en vrijdag ook Dolly, of niet? Nee, vrijdag niet? Nee, vrijdag geen uitzending. Oh, de... de vrijdag zit al in de zomerstop. Oh, die zit al in de zomerstop. Oh, ja. Ja. Nou, dat is jammer. Goed, in ieder geval, uh, voor ons zit het erop vandaag. Uh, Beb en ik gaan weer naar huis. De regen trotseren en wat is meer zijn. En uh, ik zie u weer uh, volgende week maandag uh, samen met Angela. En volgende week woensdag weer met onze web. Wat mij betreft tot woensdag. Prettige middag. middag verder. En als het klopt, dan gaat de zon vandaag nog schijnen. Oeh! Oeh. Ja. Nou. Tot morgen. Uh. Dank aan Dolly, dank aan Roy. En uh, voor de bijdrage allemaal. En jongens, veel succes morgen. Tot ziens.